Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Kies van kersteren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden meerdere doden gemeld door de extreme weersomstandigheden. Volgens CBS-nieuws zijn er door het winterse weer tot nu toe 19 mensen omgekomen. In de meeste gevallen ging het om verkeersongelukken. Bij een kettingbotsing in het noorden van de staat Ohio raakten 50 auto's betrokken. Vier mensen kwamen om het leven. Door de kou kunnen veel Amerikanen hun familie dit jaar niet bezoeken met kerst. Ruim 5000 vluchten zijn geannuleerd. Er dreigt een tekort aan medicijnen voor mensen met epilepsie of migraine. Er zijn problemen met de levering, blijkt uit meldingen van fabrikanten. Het tekort aan geneesmiddelen is de laatste jaren een blijvend probleem geworden. Ook is er soms geen goed alternatief beschikbaar. Ongeveer 180.000 mensen zijn afhankelijk van de epilepsiemedicijnen. Meer dan 30.000 bewoners en bedrijven in Haarlem en omgeving hebben uren zonder stroom gezeten. Rond 11 uur gisteravond ontstond er een storing na een explosie in een verdeelstation in Haarlem. Een groot deel van de stad werd getroffen, net als een klein deel van Spaarnwoude en Bloemendaal. Rond 4 uur had de brandweer de situatie bij het verdeelstation onder controle... en keerde de stroom weer terug in en rond Haarlem. De exacte oorzaak is nog niet bekend. Gemeenten trekken volgend jaar meer geld uit om inwoners met een kleine portemonnee te ondersteunen. In totaal hebben ze meer dan 60 eigen regelingen opgezet, bovenop de bijstand en landelijke tegemoetkomingen. Gemeenten helpen nu meer door de inflatie en hoge energieprijzen. Daarnaast helpen ze met regelingen als gratis zwemlessen, een bijdrage aan een fiets of extra kleedgeld voor kinderen. De hoogte- en soort ondersteuning kunnen wel per gemeente sterk verschillen. Het weer bewolkt en vanochtend nog wat lichte regen, later vaker droog met in het westen af en toe zon. Morgen, eerste kerstdag, begint droog, later volgt vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Het wordt dan net als vandaag 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Kerst. Oh ja. CFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. leeg. Ja, daar ging de wekker van Jolanda af. Ik moet er even uit bed vandaan komen.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 Hè? Ja, je had niet te maken met gladheid, toch vanochtend? Nee, nee. gelukkig niet. Oké, okay, dat is heel prettig hier gewoon. Goed, het is uh, ja, fijn dat u is op aanstaan. Het is nog steeds kerst hier in, uh, in, de, in de studio. Met allemaal mooie kerstverlichting. Ja, geweldig. Ja, en je hebt thuis de kerstboom staan. Jazeker. Ja? Ja, okay. had je niet gedacht. Heb je, heb je dezelfde kerstboom als vorig jaar zo gewoon uitgeschud en in een hoek gezet? Of heb je er nog extra werk van gemaakt? ik heb een nieuwe gekocht waar de lichtjes al automatisch in zitten. Oké. Dat is toch ook al heel fijn. En nu de volgende stap dat je ook automatisch van zolder naar beneden komt, dacht ik. hè? Dat zou toch fijn zijn. Dat zou helemaal fijn zijn. Maar dat gaat nooit lukken, want ik heb geen zolder. Oh, dus dan moet je eigenlijk gewoon een hoekje maken die zeg maar na het auto gewoon langzaam in de hoek wegtrekt. Dat die automatisch op een knop drukt. Dat die achter de muur verdwijnt. Dat zou eigenlijk wel fijn zijn. Heb jij hem zelf opgezet? In samenwerking met de kinderen. Oké, en ik doe dat nog. Ik heb volgens mij elk jaar dat ook, ook gefilmd. Voor mij zou ik daar echt een heel langdradig, heel langzaam filmpje van kunnen maken. Oh, ja. Want van jongens waren dat we elke keer die aan het optuigen zijn. kerstfilmpje. Ja, een kerstfilmpje. Oh, Zeker als we eten aan tafel. Van jongens waren Alles filmen, dat pas later over 30 jaar is het een interessant filmpje. En dan zie je de, de mensen veranderen oh, ja. natuurlijk. Ja, ja. Nou ja, jou niet meer zo. Voor ou ouderen zie je ze. Nou, nope, ik vind de laatste, jaar, de laatste vijf jaar dat het er flink ingehakt is hoor. Ja, dat ja. zomaar. Onder, onder het hoofd is het redelijk strak, maar daarboven, man, wat een, een uh, uh, stijn is dat geworden gewoon in dat ja, gezicht. Het schreeuwt een boosdok. Ja, het schreeuwt. Ik, van... Bij mij ook hoor. Ik bedoel, ik denk dat die, uh, die kerstgratificatie die je in gaat wisselen voor een uh, facelift of zo. Oh ja. Zoiets. Uh, of een boek, je hebt een boek, uh, van de week zag ik dat. Ik lees dan af en toe wel van die grappige, uh, ik, ik luister naar podcasts en er was dan eentje van Saar Magazine en die had er een boek gemaakt van een beetje leuk ouder worden. <laughs> Oftewel Blow. En, en wat was uiteindelijk de, de, de belangrijkste nou ja, de tip is, daaruit? Nou de truc is wel dat je je niet zelf oud moet maken. Dus, Ga je naar boven, je hoeft niet altijd die leuning vast te houden, want daar maak je jezelf extra oud mee. Oké. Okay. Waardoor je dus meer je evenwicht uh, ja, traint. Ja, ja. Ja, dat is waar. En als je een telefoontje krijgt, blijf niet zitten. Ga sta op. Ja. En uh, ga een beetje lopend bellen. Jazeker. En ga juist wel een keer naar buiten als het echt een heel guur weer is. Gewoon. Ja. Om het immuunsysteem een beetje op te peppen. Ja. Wat ik bijvoorbeeld zochtens doe, kom ik uit het bed vandaan, dan dus trek ik mijn been en dan ga ik op één been mijn sok aantrekken. Sommige oude mensen gaan dan zitten. Die ja. denken: straks volg om nee. Ik ga juist. Hinkelend op één been. Oh, hinkelend ook. Hinkelend okay. proberen één sok aan te trekken. En op de ene voet gaat het makkelijker dan de ander. En ah. ik ben net zo lang om trainers alles wij kunnen. Ja, en Als er... je je schoenen aandoet, ook niet op je bed gaan zitten. Nee. Doe het terwijl je staat. Oh, dat is leg. echt een ramp. Ja. Dat is echt lastig. Maar die fetus en dan denk ik, what the fuck. Ja. Maar toch doe ik het. Het zijn die kleine ja, je dingetjes. Ik doe het nog steeds. Oké. Okay. De radio's zijn terug. Met altijd hip tips. <laughs> Tip voor ouder worden. <laughs> tips om niet oud te worden. <laughs> nou, maar even een alternatief kerstplaatje. Je hebt een droogheid van een stalhout. Nobody calls you the next best thing. But you come riding in without a name. And get out the palm leaves, I'll heal the new king. You can't handle the prize of fame. You handle the prize of fame. But you got it all planned like a millionaire wedding. Voiding our traps, got nowhere to stray. Some get lost along the way Good save time. door dit stoel uh, Towns of Saints en het heet de carousel en daar zit zo'n lekker pingeltje in en dan heb ik dan meteen een plat wat de uh, fuck is dit nou weer? Dit wat is dat voor een gekke geit? Oh wacht, de gekke Ja, de geitenpaadjes ja, dat was natuurlijk een aardig dingetje afgelopen de geitenpaadjes met regeltjes en rechtszaak om de boel maar een beetje te te, te, te, traag, uh, te, te vertragen waardoor ze uiteindelijk toch weer een zin krijgen in de VVD, nou goed, mocht je het nog interessant vinden in de telegraaf vandaag een interview met Mark Rutten en een grote kompo op de voorpagina. Rutte haalt uit om D66-etiket... Uh, en uh, de interviewer zegt naar zichzelf: Nou, wat is er over van de VVD, uh, het VVD-beleid? Eigenlijk zijn ze gewoon niet veel meer d 66 beleid aan het uitvoeren. Nou, en dan komt hij met allerlei voorbeelden zoals dus, uh, rutte wijst op Tur het uh, Turkey-deal in 2015, waarmee Saal de, de, de opkomst van de Syriërs werd gestopt door iets af te sluiten met Turkije. Ja, wat is ze veel beter af? Bleven ze allemaal in Turkije, die gingen ze opvangen. En de, nou, hij heeft, dat heeft hij toch gedaan? Ja, hij heb het niet op zijn borst klopt, maar dat heeft hij toch goed geregeld allemaal. Dus nou ja, een heel uitgebreid interview in de Telegraaf te lezen over deze. Mark Rutten en dat hij met de kaag het altijd eens is en Nou ja, meer van dit soort dingen. Nou ja, hij, is er, ja, hij is er druk mee bij. Vierde kabinet met, uh, met Rutte. En zal hij het redden? Een vijfde kabinet. Hè? Dat is de vraag. <laughs> ja, Wat zegt u? Ik zeg de question is. Ja, de question is. The big question. Ja, het schijnt dat, wat was het ook weer? Wat horen gisteren? 70 procent. 73 procent van de Nederlanders is klaar met de politiek. En gelooft er helemaal geen barst meer van. Wat ze Boek. daar doen. Hoe moet dat straks? Ja, dan geloof ik het meer. Nou ik was afgelopen week weer bij een, bij een feestje. Toch een beetje wat al, alternatievelingen. Die dan uh, uh, toch uh, anders naar de maatschappij kijken. Met allemaal theorietjes hadden. En geen woord uh, uh, uh, geloofden van de pers. Allemaal vrije pers hebben we niet. Vrije pers hebben we ze in Rusland, in, in Oekraïne. En, en uh, daar hebben ze vrije pers. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar stel je nou voor dat zitten. die mensen echt het land gaan regeren? Die dat mensen? Nou, dat, dat ja. gaat gebeuren. Ja. Ja, maar er zijn andere mensen die, die, hebben, die hebben de macht en die zorgen... Wat wij allemaal moeten doen en zo allemaal. Oh ja, die mensen. Nou, oh, ik ben even op een andere tafel gaan zitten. En ik denk, nou dit, uh, dit wordt echt heel raar, dit hoor. <lacht> nou nee, goed. Dus ik ben natuurlijk van de pers eigenlijk. Je dus ik hou ook pers. aan de regels die ik opgelegd krijg door de regering. Want ik word betaald uit één bekende pot. Nou ja, ik werd helemaal uh, suf geluld. Je begrijpt toch. Ja, goed, wat heb jij? zo? Nou? Ja, wat uh, heb je? Uh, ja, knip. Uh, ja, over die, knip, uh, die uh, enkelband. Ja, die doorgeknipt is. August D. Ja. Ik vind die naam ook wel zo. Normaal zegt ze een domme august. Ja. Ja, dus het Anna, de dat komt door het film van Ome Willem natuurlijk. Ja. Die was dom altijd, Augustus. Oh, oké. Okay. Ja. ja dat, het komt bij mij zo op, dus ik ben toch geïndoctrineerd... door de programma's die ik ooit gezien heb. Ja, blijkbaar. Maar dat is een man, die, was dus, uh, die had een voorlopige hechtenis. En die werd op 15 november opgeschort. En hij zou, zich dan, uh, hij zou betrokken zijn op de vergismoord op klussersman Mehmet Kieliksoy. Ja. En uh, nou ja, de uitspraak was, dinsdag schuldig... Maar uh, hij heeft dat uh, niet afgewacht. Hij was niet bij de uitspraak aanwezig. Knipt zijn enkelband gewoon door. En is sindsdien spoorloos. Ja, ja hij kreeg uh, leven langs gevangenisstraf. En dan, dan hoor je dat. En dan denken mensen gewoon dat hij thuis gewoon rustig gaat afzitten afzit wachten. En dan denk ik, van, nou nee, prima. Dan word ik binnenkort opgehaald. U krijgt nog bericht. En dan wordt u twintig jaar in de gevangenis gestopt. Prima, dan twintig, wacht twintig ik dat Twintig jaar, al. hè? Ja. Dat is wel heel lang, hè? Ja, dat is heel lang. En gewoon omdat je je vergist hebt. Iedereen vergist zich wel. Het klopt gewoon niet. Het was toch... er komt die vaccinatie. Oh ja, vergis, maar hij had ver het verkeerde gedaan. Maar hij was wel aan het moorden. Ja. Dus, maar het is toch wel zo van... Ja, maar dit moet... bedoelde niet zo. Nee, het is geen ver ongeluk. Ja. Maar ja, het schijnt dus toch wel dat uh, ruim 3600 mensen een enkel band dragen. En bij 97,4% van hen bleek dus de enkel uh, met band te blijven. Dus okay. 2,6%. Oké, okay, dat, dus dat is wel best mee. Dus dat zijn de 72, 300, ja, 200 zeg maar van de 3600. Ja, die blijven gewoon, ja. uh, die gaan er vandoor. Nou, goed, ja, ja, als je het doorknip je krijgt wel internationale opsporing. En de politie kan dus onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie... echt een speciaal politieteam inzetten voor de opsporing. Zeker. Dus dan krijg je een beetje dat hunt, hè? Ja, hunt het. Ja. Ja, ja, ja. Kunnen we dat niet gewoon live opnemen dan? Ja, dat is leuk dan. Ja, want dan is het echt. Dan mag er ook geschoten worden. Ja, maar dan moet die gast een camera bij zich hebben. Anders is het minder leuk, natuurlijk. Oh ja, ja, dat is waar. Ja. Google Glass, ja, die zet hij natuurlijk af. Vastplakken. Nou, ja... Dus is best, best wel een Hoe zat dat Google Glass? Ik weet ik heb nooit meer iets gehoord over Google Glass eigenlijk. Oh, okay. Hij mocht niet meer, geloof ik. Dat is de inbreuk op de privacy. Ja, ja. De mensen werden ook uh, lastiggevallen als ze zo'n Google Glass op hadden. Dan werd die van het gezicht afgeslagen. Als alles oh? gefilmd wordt, overal waar we naar gekeken, werd er gefilmd dus ook automatisch. Ja. En dan zei je, uh, Google take picture. En dan werd er een foto gemaakt. Maar ja. anders filmt hij ook gewoon alles. Nou goed, enkelbanden. Ja, ik heb ze ook nog wel eens gehad in huis. Een van de vragen vriend van mijn vriend, van mijn dochter, die had ik zo'n ding om. Oh. Maar dat vertelde ze pas later. Toen had ze het uitgemaakt. Ik zeg. Nou, heel fijn. Heel fijn. <laughs> dus we zijn ook in het. Uh... Zullen we even een rondje door het huis maken? Ja. <laughs> even kijken of alles er nog is. Ja, nou dat niet alleen. Maar ik denk: oh, daar zijn we ook in beeld geweest natuurlijk. Dat konden dus ze ook ja. uitmeten van oh, hij zit nu daar. Zitten zit ze bij die criminele toebak? Zitten ze daar nou in huis? Zit hij oh, daar? Oh, oh, oh god. mijn god. Nou ja, goed. maar dan krijg je zomaar krijg je dan een huiszoeking of zo. Ja, dan komen we eens even kijken of hij er wel echt is. Nou, hebben wij niet gehad hoor, maar goed, dat stelt is pas later. Gelukkig. Zeker tijd voor muziek hier bij Toebak Leef. Straks de geschiedenis. Het is vandaag nog 24 december. En onder andere gaat het hierover. Can you hear the -bells coming around? It comes our darkest and Christmas is here It's about life standing to the overdraft To scrape out what is left of the The darkest and Christmas is here wow. Wow. And the ice burns on the hill Until we all lose our feet Though it never really snows It's more like... night and bright as a star. I won't take no minute from what is left of your trip to the bar. Outside the women wall with the caprios hand in hand. So please, do meet their eyes. plaatjes gewoon weer. Ik heb een cd met een beetje alternatieve kerstplaatjes. En daar staat deze op. Oh, wat is die leuk, hè? Do the undo. Zo. So, Amerika, Engeland. Hé, ik is het gewoon uit Nederland vandaan. Bent heeft maar één cd uitgebracht in 2007. Dit was een singeltje daarvan. En dat heette uh, Two Sides Now. En dit was dus Do, Do the Undo. En dat is uh, Anne ja, Soldaat eigenlijk. Anne Soldaat is, uh, uh, is een zanger geweest van Daryl Ann, En Daryl Ann stopte toen. En ze hadden even deze band gestart. En daar is je lange langer weer mee gestopt. Nu is je gewoon solo werk aan het maken. En straks heb ik nog een plaatje van Anne Soldaat. En You're Hard to Find. Dat is ook zo sfeervol. Dus nou, ja, allemaal sfeervolle muziek hier bij Toebal ja, fijn. En daarvoor nog de kerstpaard van The Woobats. En dat heet This is Christmas. Maar daar was je zelf natuurlijk al wel achter gekomen. Goed, we kijken de wereld in. Ja. En wat vindt u? Herinner jij je nog. <coughs> Neem me niet kwalijk. Dat, er, dat vorige week dat de stroom uitviel. Het is. Dat uh, nee, is twee weken geleden alweer. Nee, vorige week toch? Nee, dat was twee weken geleden alweer. Ja, dat heb je met alle mensen. Dat heb ik ook. <laughs> oh, het ergst. Twee weken geleden alweer. Ja, twee weken geleden. Dat okay. is alleen, denk hoor. Maar uh, afgelopen nacht zijn dus in de delen van Haarlem, Sparwounen en Bloemendaal. En in Muiden. ook. Uh, allemaal storen geweest. Oh. Het begon om 11 uur gisteravond. En ze was tegen 4 uur verholpen. En dan schrijf dus in de krant. Van uh, afgelopen zaterdagavond. En het, is dus gewoon, het was gewoon vannacht. Yeah. Uh, <coughs> maar dat is, dat is ook, zeg, de plaatselijke radiostations. Die hebben ze dus ook heel veel last gehad. Want uh, de fm senders van Meer Radio. En uh, 106.6 FM. Die vielen ook uit. Het okay. is een heel stroom. Maar ja, dat doet je ook een beetje denken aan. Waar ze nu in Amerika mee zitten. Heb je nog... Uh, het laatste nieuws erover gehad. Ja, het is heel koud daar. Ja, hè? Dat maar... heb ik gekregen. Goed, en ook zonder ja. stroom? Of dat dat zo? hebben ze nog niet kunnen achterhalen... dat je het gedaan heeft. Zou de concurrent zijn geweest? In Haarlem? Ja, al, de, al die radiostenders uit, uit de lucht... Dat is toch hartstikke goed. Maar dat, dat was, was een mooi, zeer grote strookvoering. Hm. En uh, was vermoedelijk was het een soort brandje of zo. ergens. Uh, oh, oké. Okay. Een explosie in een verdeelstation... van de netbeheerde Tennet... aan de Embrikweg in, ha in de Waarderpolder. Oké. Okay. Dus uh, het, het 150 kv werd op afstand bediend... En een explosie ontstond dus tijdens het schakelen van stroom. Kan dat zomaar gebeuren? Oké. Okay. Nou, op uh, internet vind je altijd vind je ontrustende filmpjes. Zie je ook al een licht ja? flits. en sticht, van, Ze komen. Maar dat is dan weer een of andere iets als storing. Ja, dat is dan. Uh, nou, dat ja, ik vind dit wel dus heel is raar. tot gevolg blijkbaar. Goed, drie astronauten zitten vast in de ruimte. Rusland werkt aan een uh, reddingsplan om twee ast Russische astronauten en één Amerikaanse astronaut. Die laatste achter, denk ik hoor. Ik zal het niet vooruit gaan dat die Russen ook die Amerikaanse astronaut meenemen. Er is een lek in het koelvloeissysteem. Waardoor de, de, de verwarming het niet meer doet. Kijk, zelfs daar zitten ze in de kou. Dat is een ah. probleem. En dit kwamen ze toevallig achter omdat ze een ruimtewandeling wilden maken. En toen zagen ze, hé, hey, er druppelt daar wat. Oh, wat de fuck dat is koelvloeistof. Cool Krijgen we steeds kouer? In het begin doen ze een beetje paniek. En ging het stuk. Dus, nou, hopen we dat redden. En later zeggen ze ook iemand die het een beetje verstand van heeft. En zeggen, nou, als ze het gewoon een beetje uitsmeren kunnen... ze het volhouden tot en met ergens in februari. En dan komen ze je gewoon rustig op deze kant op. En ze zitten in een bepaald gebied waar ze in die, in die ruimtecapsule... Waar ze even goed hun werk kunnen uitvoeren. Dus eigenlijk merken ze er niet zo heel erg veel van. Ze zijn nog steeds bezig met onder andere uh, herstellen van wondjes zonder wa zwaartekracht. Wat voor invloed heeft dat? En vooral de, ook dat groeien van plantjes zonder zwaartekracht. Echt spannende dingen zijn ze daar aan het, aan het onderzoeken. Dus uiteindelijk komt daar een raket, een leger raket gaat er naartoe. En dan worden die, die drie mannen worden opgehaald en dan zijn ze ergens in februari zijn dat ze weer thuis. bestuurbare raket. Ja, dat denk ik. Nou, dat hebben ze zo een Paar dat, Ik denk ik zal eens kijken van hoe koud kunnen ze het dan krijgen. Maar ja. de temperatuur van het heelal is uh, min 270 graden Celsius. Oh. Is toch wel frisjes. Dat is frisjes. <laughs> ja. Dan, dus de dus, uh, zogenaamde kosmologische achtergrondstraling. Uh, dus je zou dat die goed die kunnen schaatsen. Dus je moet het water in de ruimte brengen en dan kan je heel oh. mooi schaatsen daar. Oh ja, als je het uh, te stil hangen, dus dan, dan, val je ook niet zo dan hard. ga je dan wel vooruit als je schaatst. Uh, uh, ja, je maakt de beweging in de lucht dan, dat is het meer. Dus dan heb je ook geen ijs nodig. Goed! Nou, dit gaat er helemaal nergens <laughs> heen. <laughs> Jezus. Nou, ik denk dat jullie eerst een prachtige kerstplaat maken. Eerdere, nee. eerdere problemen in de ruimte was het ook. Het is algemeen bekend, Apollo 13 die ging echt fout. Want het was een explosie. En een van de zijkanten van de ruimtevaartvoertuigen uh, werd er afgeblazen. En toen moesten ze ergens nog omheen draaien om weer terug te komen... En uiteindelijk kwamen ze ook terug. Maar dat was echt de spannendste uh, missie in de ruimte die fout ging toen. Nou, we wachten het af dat die twee Russen en één uh, uh, Amerikaan weer terugkomen op Arden. Yes! Goed, de Zandvoortsberichten komen eraan. Wat speelt er in de Zandvoort? Is maar even hier een plaat uit de lijst. Zela zo. En, en ja, het is er alweer tijd voor. Natuurlijk, was het was bijna vergeet de en de Zandvoortse berichten. Ja, het blijft een klein wondertje dat elk jaar de diokonale werkgroep van de Agatha Parochie... ja, inwoners die het moeilijk hebben hier in Zandvoort toch weer iets kunnen bieden. Een kerstpakket. Met, eh, ja, met, tijdens het kerst, dat is leuk. Elk jaar komen weer financiële dingen vrij, allerlei mensen die... Geld krijgen vanwege een jubileum of verjaardag of zomaar geld. Dat geven ze. Het komt uit Bloemendaal, over Veen. Aardenhout, nou, het zandvoort zelf, geld allemaal geld komt binnen. En dat wordt dan weer, uh, uh, weer doorgespeeld. En onder andere de voedselbank. En uiteindelijk hebben 16 vrijwilligers, uh, hebben 50 alleen staan en ook weer andere mensen. Nou, voedselpakketten gegeven, maar ook nog voedsel. Uh, uh, Creditcard gekregen. Oh, dat is ook leuk. dan je ja, zelf Kun je, je dus zelf uitkiezen in plaats van oh, nou moet ik nu al dit eten. Want dat vorige jaar zat ook in het pakket, valt toch beetje ja, tegen? Er zitten er alleen maar uh, van, yes. weer van die uh, pasta in en zo. En uh, tomatenblikjes en zo. En, ja, echt helemaal de basis dat je oké, oké okay, overleef deze kerst. Maar mm, mm, mm, zo'n kerstpakket als ik er altijd krijg, maar, denk, uh, is oké. Okay. Maar is het dan wel zo dat ze dan geen sigaretten en drank ervan mogen kopen? Oh ja, ja, dat is waar. <laughs> Dat als je zodra je afreken met die creditcard bij sigaretten. Dat je denkt, eh, nee, sorry. Dat, dat staat niet op de creditcard. Alleen voor kerstige dingen. Alleen voor kerstige dingen. En hele gezonde dingen. Nou goed, er komt later in januari nog een actie. En uh, voor die cliënten van de voedselbank. Een ruggesteuntje te geven voor het nieuwe jaar. Om eens goed te beginnen. Ja. Dat is ja, mooi. Mooi gebaar. In uh, Albert Heijn, in zandwoord is, is uh, woensdagavond rond 8 uur. Is de brandweer gespoed naar Albert Heijn. Want personeel had alarm geslagen omdat een koelinstallatie cool in de fik was gevlogen. Mijn medewerkers ontdekten de brand ze zijn direct begonnen met blussen. En toen de brandweer kwam met twee bluswagens, arriveerden. En toen kon de brand uiteindelijk snel worden geblust. Drie medewerkers zijn toch nog door ambulancepersoneel nagekeken op rookinhalatie. Oké. Okay, oh, en de, de supermarkt moest gewoon de deuren vertijdigd sluiten. Dus ik denk dat ze dan om negen uur dicht zijn gegaan. In plaats van tien uur, wat ik achterlijk vind allemaal... Maar, uh, nou ja. Dat ze zo vroeg dichtgaan, ze moeten gewoon tot 12 uur open blijven, vind ik ook. Nou, weet je wat ik ook uh, waanzinnig vind? Met kerst is het natuurlijk... Mm -hmm. he, je kan in, de, in de wereld kan je dan eigenlijk een, uh, hoe noem je dat? een, uh, een bom afschieten, want iedereen zit uh, bij elkaar te ontbijten en zo. Maar dan yeah. is de supermarkt om 9 uur open. Ja. Moet gewoon, als ik een, een drang heb om iets te halen, moet ik gewoon kunnen halen. Instant bevrediging, hè? Instant, Ja. En dan moet ik ook helemaal heen lopen. Ook nou, Jezus, kunnen ze niet lang brengen? Dus Jawel, dus een minuut. brengen. Ja, ja, binnen een minuut is het ook oh. nog mogelijk zelf. Ja, Die mogelijk. Uh, bedrijven heb je ook gewoon bizar. Gewoon zaterdag is de ijsbaan weer open gegaan. Twee zijn ze dicht geweest vanwege het uh, vallen. Mensen konden vallen en dan konden ze door het IC overbelasten. Dat wilden ze niet hebben. Dus dat is heel gevaarlijk. Op Raadhuisplein is die open. wethouder Lars Carré heeft hem uh, opengemaakt. Open en uiteindelijk is het allemaal weer uh, mogelijk gemaakt door sponsoren. Alleen mensen die hebben er geld in, ge, in gestopt. En het was echt een, een, een wachterij. Hè? Dat je denkt, waar is die wachtrij voor? Van sponsoren die geld wilden doneren... om die ijsbaan weer voor elkaar te krijgen. Ze hebben een, een grotere blok het, neergezet. Dus er kan meer worden gedronken. Je kan een gouden wikkel kan je kopen voor 100 euro. Dan kan je dat, hè. Dag en nacht kan je daar gewoon aan de bar blijven hangen. En je ja. Helemaal een, een stuk in de kraag. Een kraag in de stuk? Was een stuk in je kraag. Een stuk in je kraag zuipen gewoon daar. Nee, doe even normaal. Hè. Goed, woordvoerder uh, van de, de, de, de ijsbaan. Dennis... Uh, Spolders. Spolders, ja. Spolders. Ja, van de loodgieterij, uh, Spolders. Oké, okay, die is de eerste keer dat hij het organiseert. Hij vond het een beetje spannend om te ja, organiseren. Natuurlijk. Ja, dat snap ik ook allemaal. Dat is ook een hele verantwoordelijkheid Ja, allemaal. zeker. 8 Logisch. januari is het allemaal klaar en dan komt er Disco on Ice. Uh, verder was het bij die opening zaterdag was het echt heel gezellig. Want je hebt namelijk ook nog een keer alle sprookjesfiguren uh, ja, rondlopen. Ja, en uh, uh, ons zong ook hier en daar. Ik heb het gezien in de foto. Ja. Ja, er stond wel een hele enge vrouw achter die naar de camera keek. Ik dacht echt, is dat... Uh, was is ik dat? dat? Was nee, dat was jij niet. Het was een vrouw die naar stond Het leek wel een van andere heks. Ik denk, welk persoonlijk uh, oh, sprookje goed. belt zij uit? Nou nee, ja, goed. Verder was de, de, de winnende sprookje... was natuurlijk Wolf en het aangevreten schaap. Dat was, uh, het aangevreten schaap. Goed, wat dan ja. meer? Ja, er is uh, gisteravond een programma op geweest op tv geweest... van uh, Joris Linsen. Oh, ja. Dus als je nog terug kunt kijken... om tien voor acht... heb je dus uh, Boeddha in de polder... En uh, daar zit dus in die aflevering komen dorpsgenoten Margaretha de Vries, René van Kolm en de fotografe He Helen Fink aan bod. En uh, ja, ik denk, ik heb zelf dus eigenlijk niet gekeken gisteravond. Maar ik ga zeker zo direct ga ik even kijken via terugkijken. Want je kan meestal tot een week terugkijken. Oké. Okay. Want daar ben ik toch wel benieuwd naar. Leuk als er weer een Zandvoerder op de televisie komt. Toch? Met een persoonlijk verhaal. Ja, 15 uh, Minutes of Fame, hè? Ja, zeker. Ja, goed, dat zover even zandwoord antwoord berichten. En dan uh, straks hebben we de geschiedenis en dan ook weer hier een kerstplaatje. I was born with a bothered mine. Made me tense and a little shy. Every time I turn around. Hesitated for a while. You might say I'm a doubtful guy. It's a doubt, but a doubt and that unwise. But it's truly not so bad as long as you keep the feet. From your mind Don't trust men Who say they don't Doubt this funny life at all They have to buy a bigger car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 You're acting like a moron Just do what should be done Should I cut my hair? Karel, een paar mensen bij elkaar van wat Nederlands bandjes. Happy camper. En dat was namelijk een uh, leuk plaatje. Uh, Born with borrowed minds. Zoiets is het uh, zeker. Toebakpleger uh, uit, uh, uit langzaam lichtwordende Zandvoort. En we kijken even de wereld in wat er allemaal uh, zich afspeelt. En uh, ja, wat, wat hoorden we gisteren ook weer op het nieuws? Dat was uh, uh, dit. Het waren ongekende beelden in Washington, bijna twee jaar geleden. Aanhangers van oud-president Trump bestormen het Witte Huis. Nu is er een dik rapport dat heel precies beschrijft... wat er gebeurde op die dag en op de dagen daarvoor. 1200 getuigen, meer dan 800 pagina's. En de conclusie is snoeihard... snoeihard. Donald Trump is de hoofdschuldige. En hij zou nooit meer een overheidsfunctie mogen begleden. Dat zou hij nooit meer moeten doen. Maar je hoort maar, hè? Ja. ja, je denkt, alsof, zal je het maar toch voor elkaar krijgen? Krijgt, hè? Genoeg mensen achter, uh, achter hem aan. Ja, het zijn natuurlijk hele intellectuele mensen ook die op hem stemmen. En er zijn er heel veel van in Amerika. Nou, ik heb ook laatst een uh, boeiend boek gelezen. Dat heet Amerikanen rijden niet. En, uh, of en? Nee, uh, of uh, lopen niet. Lopen niet. Dat gaat dus over een man die heeft zijn vrouw gevolgd. Die is dus eigenlijk in uh, een arm gedeelte van Amerika... Hebben ze gewoon een huisje gehuurd. Uh, ze waren stom verbaasd dat ze... Dat dat relatief goedkoop was. Maar het was echt een buurt die uh, niet zo veilig was. Nee. En daarom kan je beter niet gewoon rondlo los, rondlopen en zo. En dat ging ook over Trump en al die dingen meer. Het was echt uh, een boeiende inkijk in het leven in Amerika. Oké, okay, en, dan, en dan, dan, dan zie je eigenlijk gewoon dat het dat is een heel klein wereldje is maar, waar ja, ze leven. Maar die, die Terwijl die het zo'n groot land is. En die hebben dan, die mensen hebben daar hebben dan het idee dat uh, Trump die, die allerlei beloftes. En die hebben. Doen op hem gestemd uiteindelijk. Ja, Hoewel oké. het toch wel ook wel weer zo is dat de zwarte bevolking, je moet, je moet een van de stempas aanvragen. Hè? Ja. En dat kan dan, lukt dan niet. En ook als je strafpas hebt, krijg je hem niet en zo. Er zitten allemaal restricties aan. Okay. Dus je mag, als je ooit. Dus let op voordat je een straf voor vijf peegt, want anders mag je nooit meer stemmen. Oké. Okay. Ja, nou, dat, nou dat, kijk aan, dat is dat misschien niet een jongen. slecht idee hier in, in Nederland om dat in te voeren. <laughs> Zeker nou, bij die demonstratie. ...wordt expres iedereen opgepakt... En dan kunnen ze nooit meer stemmen. Ja, zoiets. Ja, ja. Oh ja, er zit, oh, er zit weer wat achter. de ogen zitten eraan. Ja, zeker. Nou, dus 18 maanden aan gewerkt het rapport... ...en het zijn uiteindelijk uh, 11.780... ...nee... Er zijn er stemmen die ze nog uh, wilden uh, gaan creëren. Daar heeft hij opdracht voor gegeven. Trump belde op. Die zegt: maar, Ik moet zoveel stemmen hebben, voorstemmen. Want het klopt gewoon niet. Re, regel het. En uiteindelijk zijn er ook allerlei beelden. Het is live uitgezonden. Dus als je het live bekijkt, dan denk je: Het is gewoon vrij duidelijk wat hij gedaan heeft. Maar ze hebben het toch onderbouwd met allerlei berichtjes die hij verstuurd heeft. Allerlei uh, plannen die hij heeft bedacht van tevoren. Dus het is echt zo duidelijk dat hij hier achter zit. En de, uh, nee, of nee, de 6 januari commissie heet het. Die heeft er serieus naar gekeken. En wat voor gevolgen dit nou uiteindelijk heeft. Of hij nou echt geen kandidaat kan worden voor president. Ja, maar ik denk Je of, weet het of niet of in Amerika. Zit, hij heeft aangezet tot. Want zo slim misschien is zelf nou ook weer niet. Zo, zo slim acht ik hem weer niet. Ja. Hij heeft wel aangezet tot. Ja. En dan heeft hij gewoon daardoor beantwoord allemaal geregeld, veel geregeld. Ja, hij heeft allerlei beloftes gemaakt. Ik, ik ga jullie steunen. We gaan met z'n allen naar het Capitol. kom met me mee. En, nou ja, het waren allemaal heel duidelijke uh, dingen die hij riep. Dus hier kunnen ze hem wel op pakken. Nou ja, alleen, ja, het is de vraag of alle Amerikanen ermee eens zijn. En of ze straks ook naar de straat op gaan. En weer zo'n actie gaan ondernemen. Ja, dat kan ook nog. Hè? Dat kan ook nog. Opstanden zijn, maar die zijn ook van alle tijden opstanden. Ja, maar ja. zeker. Ik heb, een, uh, ja, ik, ik heb weer een beetje een somber bericht. Want... Binnenkort uh, het, vuurwerk. het vuurwerk komt weer. En er is dus een vrouw geweest in Hengelo. En die was uh, op 22 november hoorde ze s'nachts uh, in, in de slaapkamer van haar huis hoorde ze wat. Ze trof daar een kapot raam aan en op het bed een explosief. En ze wilde het gauw naar buiten gooien, maar toen explosie... Oeh. Ja, het zware vuurwerk explodeerde in haar hand. En uh, de politie vermoedde dat de vrouw is getroffen door een cobra. Populair soort illegaal knalvuurwerk. Yep slachtoffer moest meerdere keer geopereerd worden en verbleef weken in het ziekenhuis. En het grote deel van de hand waarmee ze het oppakte, bleek dus niet meer te redden. Maar ja, wat zou er gebeurd zijn als het afgegaan was in de slaapkamer? Een koper, dat kan je huis wel hebben hoor. Ja, okay, ja het is okay. geen handgranaat. Dus nou, ja, de politie is nog steeds op zoek naar die, die groep jongens die in die avond uh, uh, in die omgeving rondloep, rondliep. En uh, ja, want ze uh, verwachten meer informatie. Maar het is toch wel af, afgrijzelijk. Je mag sowieso maar uh, eigenlijk tussen 12 uur s middags en 12 uur s nachts of zo, afsteken. Of zo. Een heel een korte periode. En cobra's mag je niet afsteken trouwens. Cobra's mag je sowieso nee. niet afsteken. Die kan je ook niet zien uit die brand. Volgens mij zit er geen lont aan, maar is het gewoon een soort afstreek. Af, uh, gewoon een bovenkant. Zo'n grote he? lucifer die afsteken en dan gooi je hem meteen weg. En oh, God. Dan heb je geen idee wat er En Je bent gaat toch uh, nog wat? niet bang voor je zoon straks? Nee hoor, ik denk dat het nu wel een beetje ingedampt is. is. Hij heeft de juiste vrienden om zich heen die niet zo van vuurwerk houden. Maar dan wil je soms hmm. nog wel eens een beetje showen. Maar ik denk dat het gevaar geweek is. Oh, waarom zeg ik dit nu? Ja, is dus Waarom de, zeg ik dit nu? De goden verzoeken is dit. Echt, echt, Jezus? <laughs> What the fuck, nee! Nou, te laat. Dat wordt niet in je slaapkamer. Nee. Nou zeker, wat lag er op de slaapkamer? Nou, nee, je wil het niet mee. Oké. Okay. Boven. Uh, burning. Ja, precies. Laten we dan met het vaste plaatje draaien. De yeah, yeah! Let's cool it down, zo so heet is idee. Waarop dit te vinden is. Leven. All that burning van de yeah, yeah, yes. Yeah. Nou, cool ik down. Dus zo heet de CD-naam, ja, zeker. Diepe toepak leeft, alleen maar lekkere kerstplaat. Nou, ik vind dit niet echt een kerstplaat. Dat nee, klopt. Omst, dan, moet ik gewoon, dan kan ik me niet inhouden, moet ik gewoon even iets losgooien. Dat komt uh, natuurlijk omdat we het over vuurwerk hadden. Daar gaat had het mee te maken, volgens mij. Zeker, het is vandaag 24 februari. Nee, uh, uh, uh, Nog lang niet, hoor. Nee, nog lang niet. December. En we zitten ons nog een beetje in te lezen over dat dingen. En jij had al iets gevonden over chef van Oekel? Ja, ja, dat is ook zo grappig. Want hij had op kerstavond 1974 had hij een programma. Ja. En waarschijnlijk zei heeft Paul de Leeuw dat van hem of zo? Want het programma heet de Hoogtepunt. dan viert hij feest, drinkt veel, stort neer en geeft over in de fietsdag. Oh, ja, oh, ja. Wat is hier even van de Pik. Weet nee. je dat nog? Nee, ja, dat niet. Maar ik, ik heb dat wel eens ergens teruggezien. Dat hij ja. in, die, in die fietsdag over Maar in de, de Telegraaf begint. begint Henk van der Meijden een actie tegen dit programma. Hij noemt Van Oekel's discotheek een demonstratie van slechte smaak. smaak ja. En door de lezers van Muziekexpress wordt Chef van Oekel. Uh, dat is dus de rol van Dolph Brouwers. die wordt echter uitgeroepen tot de televisiepersoonlijkheid van het jaar. Leuk antwoord daarop, hè? Ja, ja, ja. ja, maar ja ik weet nou, er was ook een keer uh, een nieuwjaarsshow of zo van een de leeuw. En die, die zat ook, uh, dat hij zich achter onder de douche of zo. Dat was ook zo sperig. Ja, goed. Dat ik, ik de denk: van joh. Volgens mij is Paul ook wel een beetje geïnspireerd door Chef van Hoek. Alleen probeert hij een, het, een, ja. een beetje de gekuiste versie hier uit te voeren. Ja, dus Chef ja, van ja. Hoek, ja, Maf, ja. die heeft op zijn later leeftijd ook gigantisch populariteit genoten. O ongelooflijk, gewoon, die gast. Hij ja, ja, ja. was natuurlijk operazanger. Nou goed, het Maf, wel eens dat ik echt onder de indruk was van. Uh, weet je nog weer die je net noemde? die der uh, Van der Pik? Uh, nee, nee. Van der ja. Hoe weet je nou, die hem aanklaagt als slechte smaak? Henk van der Meijer, Die zag ik afgelopen week. Wat is hij, 85, 84? Hij oud geworden, hè? Hij is oud, maar nog steeds zo goed van de tongriem gesneden. Dat ik oh, daar teken ik voor. Hij was ja. bezig met zijn uh, circus in Carré of zo. Oh, daar ja. kon hij echt een goed praatje voor houden, hoor. Dat de interviewer stond echt te kijken zo van, oké, okay, uh, kan ik er nog tussen komen? Of, uh, maar je hoort vroeger? inderdaad wel terug dat hij praatte heel bekakt, genoeg, hoor. Ja. En dan had hij ook dat liedje van Suurkom met fette jus. Ja. Dus ja. <laughs> Zo'n achter. <laughs> <Reeds. laughs> ja, ja, ja. Ja, Ik weet erg. ook niet of hij nog leeft, hoor, überhaupt. Nee, nee, nee, nee? zeker niet. Nee, die leeft al niet meer. Het is een tijdje ja. overleden, gewoon. Dat is wel een leuk, persoonlijkheid. Uh... Jeff van Oekon. Ja, ja, ja, ja. Goed, straks nog meer uit de geschiedenis. Eer uit de geschiedenis. En natuurlijk, uh, um, je ja, maar even tijd voor een kerstplaatje. Toe. Even een moment van rust in de show. Dat is er al niet zo vaak. doen maar even dan. Hier, Jeremy. Someday with you. In the snow. I imagine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 Jeremy, jawel, someday with you, in the snow. Dat beeld ik me dan gewoon in, dat zou echt heel mooi zijn gewoon. Zeker, Toepak Leef, fijne toestel op aanstaan. Alleen maar geinige muziekjes en wetenswaardigheden die we voor de klaren bestaan. En een van die dingen die vandaag in de Telegraaf te lezen is... Dit keer van de wereldberoemde begraafplaats Pierre Léger in uh, Parijs... heeft de meest gekke dingen meegemaakt. Dat is de begraafplaats waar onder andere Jim Morrison ligt... En weet je, dan zie je op al die graf, grafstenen... zie je dan een pijl... Uh, this way for Jim. En uh, uiteindelijk liggen daar nog veel meer mensen. Daar ligt onder andere Oscar Wilde. En er zijn allerlei bizarre verhalen... over die begraafplaats. Want onder andere de testicles... van de swinks die boven Oscar Wilde... zijn graf uh, hing... die zijn er afgehaald. En daar zat namelijk een swinks... met gewoon best wel een grote geslachtsorgaan. En die zijn er afgehaald. En sommigen zeggen... Dat zijn de twee vrouwen die dat afgehakt. En uiteindelijk, de destijdse directeur, die heeft dat op zijn bureau gezet. Als om zijn papieren een beetje bij elkaar te houden. De nieuwe directeur die zegt. Ik heb er nooit van gehoord hoor. Ik heb al in mijn bureau rondgekeken. Maar hij ligt er gewoon niet hoor, die penis van uh, dat uh, graf van uh, Oscar Wilde. En verder liggen er nog veel meer. Edith Piaf ligt er. En hij zegt van uh, Chopin ligt er. En uh, het, de parijs en ging gingen vooral in de coronaperiode... gingen daar gewoon op de begraafplaats ook gewoon zitten. Omdat het heel groen is geworden. Want ze mogen geen pesticiden meer gebruiken. Dus het is eigenlijk een soort park geworden. Oh. Dus ze zaten daar ook te picknicken bijvoorbeeld. Okay, en ja. uh, bijvoorbeeld op het uh, graf van Jim Morrison... lagen ze dan ook drugs te gebruiken. er zijn ook mensen gevonden de volgende dag met een, met een naald in een arm. Niet dood, oh, maar niet wel dood. van de wereld. Oh, wel van de wereld. Ze ja. dus nou, dus hadden hij zegt, misschien wel een uh, kleine... Ted à Ted met Jim Morrison. Dat ze, dat ze dan tot ja. grote hoogte waren. Ja, ja, zeker. Hij kan, kan. En dat ze met z'n allen zaten te blowen. Ja. En, en uiteindelijk zijn er 70.000 graven verdeeld over 43 hectare. Dat is echt niet te wel groot. Hè? Dat is wel groot, ja. Dus ze moeten soms een beetje optreden om het een beetje in banen te leiden. Het is, het is geen kerbis hier. Het is wel een begraafplaats. Respect voor de, voor de, voor de dode mensen. Ja, uiteindelijk, ja, ja, ja. hij woont er vlakbij, deze nieuwe directeur in een dienstwoning. En het is uh, heel rustgevend. Het is heel bijzonder. Hij heeft ook kinderen daar. Dus, uh... Ik heb ook echt zo nu van... oh ja, nou, nou heeft dat ene plaatje een heel andere betekenis voor mij... Van... Die answer, my friend, is blowing in the wind. Ja, blowing, ja. precies. Yeah. blow in the wind. Blowing in the wind. Nou, vier, kinderen. In the wind. vier kinderen, deze man. De, ja. deze directeur van de, uh, Benuat Golat. Golat, zei het volgens mij, okay. die man. En leuk. dat is een jonge, jonge gast, hoor, gewoon, die daar rondloopt. Ziet zo'n oude man met zo'n bochel En uh, die zegt, nou jongens, weggewezen. Wat doe je? hier? Wat doe je hier? Wat is een stokje in, grappel nee. je? Echt een leuk park geworden ook. Leuk, leuk. En verder, het ja. laatste wat hij uh, gepost heeft. En dat is ook zo, omdat er heel veel groen is... Blijkbaar kan je er ook eten, want er is ook een forse uh, populatie daar uh, oh? uh, geweest. Ah, die heeft misschien hier uh, die kijken of er uh, verse graven zijn. Oh. Oh. Gadverdamme! <lacht> Leuk verhaal! Hoe is het weer een luguber? Jezus! <lacht> ja, ik hou er wel van. Ja, dat blijft. Ja. Ja. Oké, okay. <lacht> ja, Nog een luguber verhaal, want ja. het was dus wel zo dat uh, in, uh, in de oorlog, uh, Tweede Wereldoorlog, wilde Hitler wilde dus uh, kerst ontdoen van uh, Jezus, <lacht> want Jezus was joods. Oh, maar God, ja, dus dat kan je niet hebben natuurlijk. Het worden. een Arisch feest worden. Ja. En, uh, de, de, hij probeerde echt ze, de hele top probeerde verwoed om het geliefde christelijke feest... te veranderen in een narcistische viering van het Arische ras... en de oud-Germaanse tradities. Hij was zelf jood. Eh, was hij zelf jood? Ja, gelijk gedeeld. Oh. Inteeld was het ook nog een keer. Ook nog? Ja, maar goed, daarvoor deed hij zo raar misschien ook. Ja, ja, ja. Maar ja. er is dus een heel artikel over van... Uh, kerst is alleen voor Duitsers... En, uh, en Hannes Kremer, een hoogfunctionaris van het Duitse propaganda ministerie... die wees erop dat Duitse Kerst als een feest. voor een theoretische vrede voor de gehele mensheid moesten afwijzen. Nou ja, ik ja, okay. af, kom, uh, Komt, dus, komt alles tezamen? Want het was zeker natuurlijk ook van. er uh, was de 23 december. was er een, uh, een, uh, een feest. en dat was dus van de. zeg maar inboringachtige mensen. weet je wel. Die. Ja. Uh, echt een oud-Keltisch feest. Of zo. Dus ze hebben het expres dan twee dagen later gedaan. Oké. Okay. Dus, uh, ja. ja, goed. Kerst, ja. Het blijft altijd maar. En uh, eigenlijk moeten we het afschaffen, want het is uh, geloofsgevoelig. En, en het moet er afgeknipt worden. Ja. Misschien heeft hij wel gelijk, maar moet het moet gewoon iets algemeens worden. Nou ja, Het blijft wel zo dat uh, de, de, de feestdagen vanwege het geloof... Kerst wordt er wel uh, over de hele wereld wel vrijgegeven. Maar bij het suikerfeest en al die andere feesten en zo, uh, daar wordt veel moeilijker over gedaan. Ja. Dan denk ik van, ja, nou ja, oké. Okay. Ja, nee, dat is waar. een Eén dag van de kerst inleven voor een andere feestdag. Ja? Zoiets. Goed. Sorry. Druk het op een knopje en dan komt het geluid uit. Zeker, hier. Direction of the harde nieuwe single van de Simple Minds. Oh, dat zijn die hele oude mensen die nog steeds muziek maken. Ja, 1978 zijn ze ooit begonnen. En dit is de laatste zinger die heet First You Jump.